breaks a leg again No one on the first row Aiming to be catching If I need a To help me out yeah, I'm too far gone Too far out Said I'm too far gone But now I hear my shadow. Tall as I'm looking around, I lose it all as I'm looking around away. No I get it all as I'm looking around at you Get smaller small as I'm looking around Cause yo I'm way small as I'm looking around Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Dan net wel met het NOS Journaal. In België zijn vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De stemlokalen die om 8 uur vanochtend open gingen, zijn om 3 uur vanmiddag gesloten. Aan het begin van de avond moet er een beeld zijn van de uitslag door de versplintering van de stemmen in Vlaanderen is de kans groot dat de Waalse Partij Socialist de grootste van het land wordt. In dat geval kan partijleider Elio Di Rupo de eerste Franstalige premier van België worden in 40 jaar. In Frans-Polynesië zijn duizenden vakantiegangers gestrand door een algemene staking. De meeste toeristen die getroffen zijn zaten op het eiland Tahiti. Ze hebben de nacht doorgebracht op het vliegveld. De vakbonden op de eilandengroep protesteren tegen de verlaging van de ambtenarenpensioenen... en de terugtrekking van Franse militairen door de regering in Parijs. Volgens de vakbonden zijn er de afgelopen twee jaar 9000 banen verloren gegaan... staat de economie op instorten... en leven er intussen meer dan 70.000 bewoners onder de armoedegrens. Sinds 2004 heeft Frans-Polynesië meer zelfstandigheid, maar het is nog steeds onderdeel van Frankrijk. In Amsterdam heeft de tunnelboor voor de Noord-Zuidlijn de Dam bereikt. In maart is begonnen met graven met de boor en die legt 15 meter per dag af. De boor, met als bijnaam de gravin, ging zonder problemen langs de bijkorf. Het gebouw is een paar millimeter verzakt, maar dat is ruim binnen de norm. In groep C van het WK Voetbal heeft Slovenië met 1-0 gewonnen van Algerije. Koren maakte in de 79 e minuut het winnende doelpunt. Even daarvoor was de Algerijnse invaller Gezal na zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Later vandaag worden in groep D de wedstrijden servië ghana en Duitsland-Australië gespeeld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 duiken de historie in van 1985. Daar komen we dit nummer tegen over Love Like Blood van Killing Joke. Uh, die jongens blonken uit in uh, toch wel wat uh, hele fijnzinnige teksten en ook de muziek uh, eromheen hadden ze toch wel aardig bedacht. 85 jongens. Oeh, spreek je gedenkwaardig? Ja, want dat was het... Uh, de de, het jaar dat ik hier uh, allerlei schuifjes uh, en een microfoon en met een zender ergens begon. Dus het is uh, 25 jaar geleden. Ja, dat is dus wel een mijlpaal, mag je toch wel zeggen. Inmiddels is het acht minuten over vier. En dus gaan we nog één uurtje dit doen. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenhaal 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. En als je dan 25 jaar radio ervaring hebt, dan wil ik nog wel eens wat vergeten. hè, Jaap Koper, je zou iets uh, gaan doen over een uh, interview wat je had met uh, de mensen van Live in Your Living Room. Vergeten, USB-stick stond, uh, had, uh, die, uh, die, die heb ik thuis laten liggen. Dat, uh, ik had in de veronderstelling, nou, ik heb het goede USB-stickje bij me, maar nee. <laughs> Degene waar het op stond, dat ligt dus gewoon thuis. En dan hadden we hier vroeger nog een collega bij AB Radio rondlopen in de persoon van Dave Diepedalen. En die zei dan, prutsen. zo. Nou, dat is een beetje de strekking van het verhaal. We betekent dat we dus uh, gewoon veel muziek gaan draaien. Ik kan er ook verder niks uh, van maken. Dus uh, wat, wat weinig uh, wat, uh, wat aangaat. Ik kan alleen vertellen dat we... Als Bloemendaal gisteren had verloren dat we dan hier nog een wedstrijd hadden gespeeld. Maar dat is niet gebeurd. Bloemendaal heeft gewonnen. Dus geen hockey. Gewoon lekker muziek. En um, de wind staat uh, uit het noordwesten. Gisteren had ik hem tegen. Uit Amsterdam naar Bekerstein Pop. ben er een uurtje geweest. Maar ja, als je de wind ingaat hè, en je moet vanuit Amsterdam naar IJmuiden trappen. En je hebt hem 25 kilometer lang voor een wat ongeoefende fietser. Nou, dan weet je wel wat voor nummer ik in mijn hoofd had zitten eerlijk gezegd. En dat is deze van Boudewijn de Groot, Jimmy. Oftewel, hoe sterk is een eenzame fietser? Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?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 Voetbalen wordt, ze schoppen hem misschien half door.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 Maar slechter van Maar liever dan nog Dan het voor zijn kop van de zaken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 Man sang he a same song. Oh, one more. Radio. Radio Love van The Golden Earring bracht de tijd op zeven minuten over half, uh, wat zeg ik, zeven minuten voor half vijf inmiddels bij HB Radio en ZFM Zandvoort in het uh, programma Zondag in Kennemerland. Daar zijn we nog steeds uh, mee bezig en uh, in het laatste uur zal de muziek meer de boventoon gaan voeren zoals dit. We cook with fire.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 Van Daryl Hall en John Oates. Een grote hit in de jaren 80, begin jaren 80, toen ze heel ver reikte in de Amerikaanse top 100: de Billboard 100. Zoals je toen in die dagen behoorlijk bijhield: van welke. Ja, muzikanten zouden er toch heel ver rijken. Nou, Daryl Hall en John Oates waren al een beetje groot verdienen in die lijsten. Met uh, bijvoorbeeld uh, Adult Education, maar ook I Can Go For Dead waren allemaal stuk voor stuk grote hits in die periode. Joe Jackson is uh, voor sommige mensen toch ook een soort singer-songwriter, zou ik, zou ik het uh, zeggen, maar... Ja, we hebben bij ZFM Zandvoort hebben we er zeker één rondlopen. Doet af en toe nog wel eens een radioprogramma als racers zijn. En tegenwoordig is hij bezig als wethouder. Ik heb het over Anders Sandbergen, grote fan van Joe Jackson. Misschien is dit wel een nummer wat hij erg leuk vindt. It's Different for Girls van Joe Jackson.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 White satin, never reaching the end. Letters are with never meaning to send. En in een iets wat langere uitvoering was dit... Uh, Nights in White Satin van de Moody Blues. Echt even weer terug gegaan naar een, uh, een zeer kleurrijke... en misschien ook wel mooie periode van de jaren zestig uh, eerlijk gezegd. Moody Blues waren daar toch wel goed in. Vraag me niet even wat ik uh, daarvoor allemaal gedraaid heb. Uh, staat me toch allemaal niet zoveel meer bij. Uh, bovendien als je een WK plaatje hebt waar je op kan stemmen... nou stem dan maar op deze. Hier is Drukkie met... U ranger. Zo gaat het nog wel even door. Uh, Drukkie voor mijn uh, clubpie. Uh, dat is een wk lied wat uh, onder andere is in elkaar geschroefd door Ruud Jansen. En uh, door, dan moet ik even de tink er weer even bij pakken. Dat is uh, Berry Heimerink. En voor de rest is het ergens hier in een van de Zandvoortse kroegen opgenomen even weer voor wat anders, uh, vrienden. Want uh, ik heb nog iets liggen. Um, dat heeft uh, met Ganna van Rieten te maken. Zij stond in de kwartfinales van de grote prijs van Nederland. Ganna verleid, verbaasd en ontroerd. Een mix met vrolijke popsongs, meeslepende arrangementen en kleine liedjes. Songs waarmee de band bestaande uit zang, toetsen, gitaar, cello, basgitaar en drums de komende tijd Nederland wil veroveren. rat al op in de Oosterpoort, Vredeburg, Tivoli en het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ook kleine theaters, cafés en huiskamers in 2009. Studeerden ze af aan het conservatorium van Amsterdam en richting popmuziek. Hier kreeg ze les van onder andere Anouk, Mathilde Santing en vele andere... Uh, met haar band nam ze in 2008, of 2009 moet ik zeggen, een mini-album, No Way Back. Dat volhoofd werd ontvangen door publiek en pers. Nou, uh, wij hebben hier ook wat van Ghana klaarstaan. En dat is No Way Back. En dan moeten we, uh, dan moeten we wat horen. Toch? No was dat helemaal, Gamma van Riet was dat met uh, No Way Back uh, het is ook meteen het einde van dit uh, programma gekomen van zondag in Kennemeland uh, dit uh, gaat nog even door, maar uh, dat is uh, van uh, Harmange Space uh, waar het een en ander op uh, terug te vinden is we sluiten af met een regelrechte fijne klassieker die Led Zeppelin ooit heeft gebracht. Ze kregen ooit nog eens een keer de Europrijs voor alles wat ze ooit gemaakt hebben. Tenminste een een, een of ander groot ding, een, een, een Grammy in ieder geval. En dat was met name te danken door de inbreng van Robert Plant en natuurlijk Jimmy Page, de grote vaandeldragers van Led Zeppelin. Tot aan het nieuws van 5 uur, deze laatste zondag in Cannameland. Dag! the yeah.